1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de werklunch bellen we zometeen even met Herman van Veen. Hij is namelijk een van de ambassadeurs van de Duitse taal. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorald Meegens. Goedemiddag, over een uur reageert staatssecretaris Steven in het debat over de zaak Maathof. De Pakistanse oud-president Musharraf is vanochtend de rechtszaal uitgevlucht. En minister Asche reageert op het recordaantal werklozen. Beetje bewolking vanmiddag, verder vol op zon. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot hard. Aan zee zelfs windstoten. Het wordt 12 graden op de Wadden, 15 graden in het binnenland. Morgen dan staat er minder wind. In de loop van de dag zijn er wat buien, maar er is ook geregeld zon. Het wordt wel een stuk kouder dan vandaag. Het weekend wordt zonnig bij maximaal van 10 tot 13 graden. De hele ochtend debatteert de Tweede Kamer al over de kwestie Don Maathoff. Alle partijen zijn aan het woord geweest over een uur. Dan gaat staatssecretaris Teve het woord nemen. En uh, Michiel Breedveld in Den Haag volgt het allemaal voor ons Michiel. Uh, meneer Teven, kan die zich er nog uit gaan redden? Nou ja, dat wordt dus heel lastig. Wat je ziet is dat heel veel fracties buitengemeen kritisch zijn. In de eerste plaats over wat Dolmatov is overkomen. Hoe hij behandeld is in vreemdelingendetentie. Ja, de algemene deler daarvan in de Kamer is toch wel... dat, dat dat niet goed te praten valt. De vraag is alleen, is dat de staatssecretaris aan te rekenen? Waren er signalen in het verleden dat er structureel iets fout was... en heeft die sta de staatssecretaris dit soort signalen serieus genomen? Dat is de hamvraag en er zijn een aantal fracties buitengemeen kritisch. Ik houd de staatssecretaris verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Hij heeft als persoon, bewindspersoon gewerkt aan een systeem en aan een attitude... die er vooral op is gericht vreemdelingen het land uit te krijgen. Voorzitter, er zijn een aantal aspecten waarop ik het oordeel zal vellen. Maar ik kan wel zeggen dat er tot nu toe al heel veel informatie op tafel uh, ligt... waardoor het totaalplaatje er niet vrij uitziet. Het kan niet zo zijn dat een staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wel zegt verantwoordelijk te zijn voor de calamiteiten in de vreemdelingendetentie... maar daarvoor geen verantwoordelijkheid neemt. Het is aan de staatssecretaris om te laten zien... dat hij het vertrouwen verdient om die aanbevelingen uit te voeren. Hij zal met een goed verhaal moeten komen. Kortom, het vertrouwen moet hij verdienen. En wel vandaag in debat met een ijzersterk verhaal... zal teveel moeten komen om deze uiterst kritische fracties... waarvan twee dus hun, uh, hun conclusies al getrokken hebben. SP en Partij voor de Dieren. Uh, maar goed, andere fracties uh, zijn nog te overtuigen... maar zal dus met een stevig verhaal moeten komen... waarin hij aantoont wel degelijk verbeteringen te hebben aangebracht. En dan nog is het de vraag of hij aan zal kunnen blijven. Niet dat hij weggestuurd zal worden, uh, daar zal in ieder geval VVD maar ook Partij van de Arbeid het uh, toch niet op aan laten komen. Uh, dus getalsmatig kan hij rekenen op, een, uh, op steun. Maar het punt is natuurlijk, als er zoveel twijfel blijft ontstaan... over zijn functioneren, zijn vertrouwen... Ja, dan zal hij toch uh, de eer aan, zijn, aan zichzelf willen houden. Mm -hmm. Het debat is nu geschorst om twee uur, dan, uh, dan komt even zelf antwoord En dan horen we jou weer hier op Radio 1. Dankjewel, Michiel Breesveld. Een rechtbank in Pakistan heeft opdracht gegeven om de voormalige president Musharraf op te pakken. Meteen nadat de rechter zijn besluit bekend had gemaakt, maakte Musharraf zich uit de voeten. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, waar wordt Musharraf nou van verdacht? Nou, er begint nu wel enig drama in deze zaak te sluipen. Hè. Hij kwam vorige maand terug naar Pakistan. Is sindsdien verstrikt in uh, allerlei rechtszaken tegen hem over de moord op politici tijdens zijn militaire regime. Over corruptie, over zijn pogingen om rechters uh, op te sluiten destijds. Uh, hij was op borgtocht vrij, vanochtend moest hij weer voorkomen. De rechter eiste zijn arrestatie. En toen is Musharraf hem simpelweg gesmeerd. Hè. Hij is de rechtbank uitgelopen, in zijn auto gestapt... en samen met zijn privébewaking naar zijn huis buiten Islamabad gereden. Van de week besloot de rechter al dat hij niet mag meedoen aan de verkiezingen in mei. Dat was echt het doel van zijn terugkomst hè, uit ballingschap. Ja, ja. Nu ligt er dus ook nog een arrestatiebevel. Ja, Je kunt zeggen dat die terugkomst van de oud-generaal naar Pakistan tot nu toe niet bepaald een succes is gebleken in ieder ja. geval. Nou heeft de rechter zijn arrestatie gelast. Hij stapt in de auto met zijn beveiligers en rijdt naar zijn landgoed. Gaan ze hem dan niet achterna om hem alsnog op te pakken? Ja, daar is wel enige verbazing over ter plekke. Hè? Want uh, er was natuurlijk politie aanwezig bij de rechtbank. En die deed helemaal niks. Die lieten hem gewoon gaan. Uh, het is voor Pakistan ook wel heel vreemd. Hè? De man die tien jaar lang op een zeer stevige manier het land leidde. De oud-generaal, oud-dictator, zeggen veel mensen ook... Om die zomaar in de boeien te slaan, Het ligt allemaal heel gevoelig. Uh, het leger heeft natuurlijk veel macht. Het is nog nooit gebeurd dat een oud-generaal werd opgesloten in de gevangenis. Dat zou een redelijke blamage zijn. Dus dat speelt denk ik mee. De interimregering wil intussen natuurlijk vooral dat dit de aanloop naar die verkiezingen niet te veel gaat overschaduwen. Hè? Pakistan is onderweg naar historische verkiezingen op 11 mei. De oud-generaal, de oud-president, die een comeback wilde maken in de politiek... die is nu op de vlucht voor zijn arrestatie. Ja, je kunt rustig zeggen, het zijn in ieder geval roerige dagen in Pakistan. Ja, maar dit, dit betekent dat hij geen campagne kan gaan voeren, bijvoorbeeld? Nee, die, uh, die kans die, die lijkt wel bekeken. Er wordt vanmiddag gesproken over een soort tussenoplossing... waarin Musharraf dan voorlopig zou worden opgesloten in zijn huis, dus huisarrest... He, om een beetje de gezichten te redden... maar wel natuurlijk het recht zijn beloop te laten gaan. Maar dat hij vanuit daar inderdaad nog echt het volk kan gaan toespreken... en zichzelf kan gaan lanceren voor die verkiezingen... die kans die lijkt wel zo'n beetje voorbij, denk ik. Lucas Waagmeester, dankjewel. Steeds meer mensen verliezen hun baan. De werkloosheid is de afgelopen maand nog verder opgelopen... tot inmiddels bijna 650.000 mensen zonder baan. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Minister Ascher is geschrokken van de cijfers. Ja, het zijn hele slechte cijfers. Uh, we hebben in hele lange tijd in Nederland niet zo'n werkloosheidspercentage gezien. Wat vooral zorgen baart is de snelheid waarmee de werkloosheid oploopt. En laat maar zien hoe ongelooflijk belangrijk het is dat er nu een sociaal akkoord gesloten is. Dat eigenlijk twee dingen betekent. Uh, we kunnen onmiddellijk aan de slag met de crisismaatregelen. We hebben 600 miljoen ter beschikking gesteld om mensen aan het werk te houden. En we zorgen ervoor dat, zolang het zo slecht gaat... Uh, het ontslagrecht en de WW voor mensen niet verslechtert. Dus ze weten, uh, mensen hebben de zekerheid dat ze beschermd zijn. En we kunnen aan de slag om de crisis te bestrijden. Is dit een zwarte dag voor u? Het is een zwarte dag op de dag dat iemand zijn baan kwijtraakt. En dat is voor ieder individu uh, komt dat heel hard aan. We weten wat we nodig hebben in Nederland, is dus economische groei. Pas dan zal de werkgelegenheid weer gaan toenemen. Het was voorspeld dat de cijfers slecht zouden blijven. Maar het maakt me ongelooflijk gemotiveerd... om met werkgevers en werknemers alles te doen om mensen aan het werk te houden. Maar in een jaar tijd bijna 200.000 werklozen erbij. Wat gaat u eraan doen om dat tijd te keren? Je ziet dat Nederland heel lang de werkloosheid heel laag heeft gehouden... en dat dat de afgelopen jaren echt veranderd is... De crisis slaat toe en dat, dat voelen mensen, uh, dat, dat voel je in die werkloosheidscijfers. Het belangrijkste wat we nu kunnen doen is aan het werk, in de bouw, in de metaal... in al die sectoren waar het slecht gaat, om mensen aan het werk te houden of om te scholen te zorgen dat de structuur van de economie, die nog steeds heel goed is, gaat aantrekken. Zodat je met vertrouwen en economische groei, zoals die voorspeld wordt, de trend kan gaan keren. Minister Ascher van Sociale Zaken, Peter Blok, sprak met hem. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. De marges die banken aanhouden op hypotheekrentes zijn historisch hoog. De banken rekenen hogere rentes om hun buffers te versterken, blijkt uit onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. Ook het gebrek aan concurrentie op de hypotheekmarkt leidt tot hogere hypotheekrentes. Rob Mulder van de vereniging Eigenhuis. goedemiddag. Goedemiddag. U keek al een tijdje uit naar dit onderzoek. Wat vindt u van de verklaring voor die hogere hypotheekrentes? Nou, we zijn blij dat het bevestigd wordt... Hè, dat de marges in Nederland die banken maken op uw en mijn hypotheek... dat die veel te hoog zijn. Ja. Um, wat wel ontbreekt in het rapport is een heel duidelijke remedie... van wat, wat, wat moet er nu gebeuren... Hm. Het blijft bij het aankondigen van vervolgonderzoek. En ja, daar kunnen wij natuurlijk geen genoegen mee nemen als consumenten. Want we betalen elke maand... Tientjes tot honderden euro's te veel aan de bank. want ja, dat wou ik vragen. Tientjes tot honderden euro's, zegt u? Ja, er is wat debat over de exacte cijfers. Uh, maar dat kan oplopen tot honderden euro's. Uh, bruto uh, in de maand. Dat u te veel betaalt. En uh, ja, de staat betaalt daar overigens ook aan mee via de hypotheekrenteaftrek. Uh, en het is natuurlijk ook gewoon slecht voor de woningmarkt. Ja. Toch zegt de, de, de ACM, die Autoriteit Consumentenmarkt, er is geen sprake van kartelvorming. Hoe denkt u daarover? Ja, dat, dat hadden we ook niet verwacht. Hè. Dan moet je eigenlijk denken bij een kartel aan een wegrestaurant... waar een aantal heren dan gaan zitten vergaderen over de rentes die ze in rekening brengen. Zo ja, is het niet. Dat gebeurt niet. Nee. Dat gebeurt niet. Het is veel meer dat geen enkele bank er eigenlijk baat bij heeft... of, of iets mee opschiet om, om, om, om de anderen te beconcurreren. Want ja. ze doen het immers geen van allen. Dus uh, de banken beconcurreren elkaar veel te weinig. Eigenlijk zeg maar gewoon rustig niet op dat deze markt. krijg je markt. met al die staatsbanken natuurlijk. Ja, maar buiten dat zijn het er maar eigenlijk drie grote spelers. En twee uh, daarvan die uh, hebben staatssteun uh, gekregen... Ja. Um, en de ander, die, eh, dat is dus de Rabo, die heeft dan nog minder eh, prikkel om die eh, ja. twee banken te concurreren. Maar eh, bu buiten, het, buiten de staatssteun om, eh, het zijn maar drie spelers, dus dat is natuurlijk ontzettend weinig. De u consument zegt, kan ergens, eigenlijk nergens heen. U zegt in het rapport staan geen aanbevelingen van uh, wat er zou moeten gebeuren, behalve vervolgonderzoek staat er dan in. Uh, wat vindt u, dat, wat zouden ze uh, kunnen gaan doen? Nou, de koninklijke weg zou natuurlijk zijn, en de wijst de ACM ook op, dat we moeten gaan wachten tot er meer concurrenten komen op te nemen als hypotheekmarkt. Maar ja, dat duurt ons veel en veel te lang. Hè? Want dit gaat nu al oh, ja. jaren zo door. En dus... we willen gewoon echt dat dit stopt. Dus de overheid moet wat ons betreft ingrijpen. Heel concreet, de overheid moet deze overwinsten gaan verbieden. Rob Mulder van de Vereniging Eigen Dank u wel. De film Borgman van Alex van Warmerdam... denkt mee naar de Gouden Palm op het filmfestival van Cannes. Het wordt eerst in bijna 40 jaar dat een Nederlandse film is genomineerd. Die film, Borgman, is nog niet verschenen. Van Warmerdam heeft tijdens de montage een werkkopie ingestuurd. Dat zei hij op Radio 2. Het is zeg maar de film bijna af. Ik heb er, vorige week heb ik nog aan het eind zitten sleutelen. Dus zij hebben eigenlijk al een film gezien die, die, die nu alweer veranderd is. Op grond van zo'n werkkopie nemen ze, kunnen ze dan al een beslissing nemen. De film van Van Warmerdam moet het opnemen tegen 17 andere films. Het filmfestival in Cannes begint 15 mei. De jury staat dit jaar onder leiding van Steven Spielberg. De schoenenwinkel Van Haren mag geen pumps met rode zolen meer verkopen. Ze lijken te veel op de dure schoenen van de Franse ontwerper Louboutin. Die heeft de rode zolen laten registreren als merk. Toen Van Haren de schoenen onlangs op de markt bracht, stapte Louboutin naar de rechter en die gaf de Franse ontwerper gelijk. Als Van Haren doorgaat met de verkoop, dan kan het bedrijf een boete krijgen van 20.000 euro per dag of 500 euro per verkocht paar. Van Haren gaat in beroep tegen de uitspraak. Een paar echte Louboutins met rode zolen kost honderden euro's. En die pumps van Van Haren met rode zolen, maar een paar tientjes. Sport. Het nieuws lekte een paar dagen geleden al uit. Maar zojuist heeft hij het zelf gezegd op een persconferentie. Baanwielrenner Chris Hoy stopt. De 37-jarige Hoy is met zes gouden medailles de succesvolste Britse Olympiër. Zou nog een jaar doorgaan, maar zet direct een punt achter zijn carrière. De Nederlandse baanwielrenner Teun Mulder reed jaren met Hoy. En hij heeft mooie herinneringen aan de Brit. Ja, de meest recente is natuurlijk de Olympische Spelen in Londen, waar hij goud wil en Nick Brons. En uh, voor de rest hebben we heel vaak met elkaar gefietst. Hij heeft vaak mijn vlagen en af en toe ik hem ook nog. Maar ja, hij was echt een hele grote, echt, uh, misschien wel de grootste uit de, de basisschool, denk ik. En, uh, ja, goed, naast, hij is natuurlijk een topper op de fiets, maar daarnaast was het ook echt een gentleman. En ja, dat is natuurlijk ook erg, erg, erg, uh, erg knap als je zo bent. Want jullie troffen elkaar bij wedstrijden, maar had je ook buiten die wedstrijden veel contact met elkaar? Nee, dat niet. Nee, maar we waren een, wel een heel druk seizoen. Dus je zag elkaar de winter echt wel met regelmaat. bij bij vijf World Cups en uh, een en ze en nog wat andere wedstrijden. Dus als je elkaar dan zag, was het ook echt, echt leuk. Even echt een praatje maken. En uh, ja, in de wedstrijd was het natuurlijk uh, mijn concurrent, dus dan was het echt uh, volle bij Heb je nou leuke dingen met hem meegemaakt? Uh, ja, ik heb goed, genoeg leuke dingen. Bijvoorbeeld was bijvoorbeeld uh, een wedstrijd in Syria uh, in met een wereldbeker. Toen uh, met Turkije wordt altijd gelood bij de stad, van één tot en met zes. En uh, op een gegeven moment, uh, dat was gedaan met pingpongballetjes, zeg maar. En er zat een nummer opgeschreven. En hij trok elke keer nummer 1. Op een gegeven moment in de finale ging ik eens een keer goed kijken. Er was een pingpongballetje, was een deukje ingeduwd. En ik weet niet of hij dat gedaan had, maar dat was een heel toevallig. Dat hij nummer 1 getrokken had. En dus de beste positie achter de Daniel. had. Dus dat was wel heel grappig. Ja, ja. De, uh, is dit nou het, uh, onder de baanwielrenners daar bij jullie, het, uh, het gesprek van de dag? Het afscheid van Chris Hoy? Uh, nou, ik moet zeggen dat we hier druk zijn met, met andere dingen. Maar natuurlijk was het nieuws wat na een aantal dagen geleden al... Uh, op internet is scheen. Natuurlijk wel even een gespreksonderwerp. En uh, ja, goed, iedereen had het wel een beetje verwacht. Hij is natuurlijk, uh, hij is nu 37 volgens mij en hij heeft natuurlijk uh, Olympisch groot gewonnen. Is dit uh, ook in die zin goed nieuws voor jou misschien? Uh, als hij afscheid neemt en niet meer al die medailles in de wacht sleept. Dat betekent dat anderen dat kunnen gaan doen. Ja, dat klopt. Dus natuurlijk, uh, hij is natuurlijk wel de grootste concurrent, maar er zijn zoveel anderen in Engeland die ook uh, goed, uh, goed fietsen en natuurlijk op de rest van de wereld. Ja. Dus ja, we, hij gaat nu weg, maar er komt wel een ander die opstaat Dus er blijven altijd goede renners komen. Te was dat over het stoppen van Chris Hoy als uh, uh, baanwielrenner. Hij gaat gewoon door als filelezer John Bakker bij de ANWB. Voorlopig John. nog wel even. Ja, vertel John. File uh, op de ring van Amsterdam, de A10 tussen het afrit Haarlem en Knopend Koenplein. 4 kilometer en er is vertraging bij de spoorwegen. Ondertussen Den Bos en Ossen rijden geen treinen na een aanrijding. En van en naar uitgeestrijden rijden ook geen treinen. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dankjewel, John Bakker. Over drie kwartier reageert staatssecretaris Steven in het debat over de zaak Dolmaathoff. De Pakistanse oud-president Musharraf is vanochtend de rechtszaal uitgevlucht. En minister Asscher is geschrokken van het hoge aantal werklozen. 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Jurgen van den Berg weer. Hij heeft het vervolg van lunch.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 uw erkende schilder, laat uw huis weer stralen. Kijk op WWW.WW.NL. Dit is Radio 1, NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de werklunch een reportage over de dag van de Duitse taal. En we bellen ook eventjes met Herman van Veen, een van de ambassadeurs van die Duitse taal. F-16-vlieger Gert-Jan is straks te horen in de reportageserie In de Praktijk. Hij doet mee aan de internationale oefening op de vliegbasis Leeuwarden. Gert-Jan is bijna twee uur in de lucht geweest en heeft intensief geoefend op het verdedigen van ons land. Maar nu is hij nog steeds niet klaar. Enigszins uh, vermoeid. En uh, ja, nu moeten we ons eigenlijk haasten voor de debrief. Het tweede gedeelte van de missie. Hè, waar we gaan nabespreken tot een uurtje of uh, vijf. Het is nu twaalf uur. En na half twee is het stand.nl. De stelling dan. Willem-Alexander moet deel blijven uitmaken van de regering. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat na 7070. Dat kost 50 cent. 0800-1101 is een gratis telefoonnummer. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl En als u twittert eens of oneens doet met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Bij tweetalig onderwijs denk je meteen aan lessen in het Nederlands en het Engels. Maar er zijn ook scholen met tweetalig onderwijs waar Duits de tweede taal is. En als je bedenkt dat Duits de meest gesproken taal in Europa is... is het eigenlijk raar dat er maar twee van die scholen in Nederland zijn. Vandaag is het de dag van de Duitse taal... en verslaggever Maarten Bleumers is daarom langsgegaan... op het Valuas College in Venlo. Dat is zo'n school met Nederlands en Duits onderwijs. En een aantal leerlingen daar heeft net een examen afgerond. Ik ben een uh, lokaal binnengekomen, daar hangt hier wel een werklucht, euh, dames en heren. Hier is gezweet. Wat hebben jullie moeten doen net? Uh, eerst hadden we lezen, daarna uh, luisteren en schrijven. En mondeling krijgen we dan nog. Was het moeilijk? Um, nee, het viel wel mee. <laughs> Waarom ben jij een tweetalige opleiding gaan doen en dan niet tweetalig Engels-Nederlands, maar tweetalig Duits-Nederlands? Ja, omdat ik toch ja, best wel dicht over de grens wonen bij Duitsland. En, ja, voornamelijk omdat je dat misschien nodig hebt. Misschien wil je later over de grens gaan werken. Je weet het maar nooit. En ja, maar zo je, kans... jij, jij zit nou al in een, in een hoger jaar. Ja. Heb je daar al ideeën over dat je het echt kan gaan toepassen? Nee, op het moment niet. Maar ja, je weet het maar nooit. Wie weet er al wel dat hij echt in Duitsland gaat werken? Of, of echt iets met de taal gaat doen? Nou, ik ben al bezig. Ik heb een uh, baantje op de markt in Venlo. Ah. En uh, als, ik, als ik u zeg dat er, dat er op een dag uh, misschien uh, vijf of zes Nederlanders langskomen... dan heeft het me toch erg geholpen met... Uh, ja, je hebt geen uh, verlies van informatie door de taal. Dus uh, misschien maak je daar zelfs misschien meer geld mee. Ik werk dan zelf ook in het centrum, in de winkel. En, en dan heb ik ook vaak Duitse klanten. En uh, als ze dan aan de kassa komen en dan begint ik Duits tegen die praten... dan denk ik echt van, oh, die kan Duits. Zo. Want heel veel winkeliers hier in de stad die kunnen echt amper een woord Duits. Louis Zeelen en Wilbert Beurskens, jullie zijn allebei coördinator... van uh, het tweetalige onderwijs hier op deze school. Dat klopt. Merk je dat de vraag naar Duits sprekende... Leerlingen groot is. Uh, ja, uh, aangezet door de grote vraag van het bedrijfsleven, de toeristische sector enzovoorts, veel meer sectoren in de Nederlandse samenleving. Waar geroepen wordt om mensen met uh, een betere kennis van Duits. Dat ja. zet ouders aan uh, aan het denken om nou, die Duitse taal die is hard nodig. We uh, gaan de... er nu banen verloren voor Nederlanders. Ja, ja. Oh, kijk, heel duidelijk. Ja, ja. ja ik, kom, ik uh, woon zelf bijvoorbeeld in de regio Roermond. Een remond timmert heel hard aan de weg en heeft nou twee grote winkelcentra erbij gebouwd. En in die winkelcentra daar werken met name Duitsers. Okay. Omdat de Nederlanders niet, niet in staat zijn de Duitse klanten te woord te staan. Duits is de meest gesproken taal in Europa, niet Engels. En in, helaas is het in het Nederlandse onderwijs zo dat we uh, mensen wel opleiden in die talen, zoals ook uh, Duits. Maar wat zie je dan? Het eindexamen bestaat voor het 50% uit. Leesvaardigheid, maar de vragen mogen in het Nederlands beantwoord worden met behulp van een woordenboek erbij. Ja, dan halen ze een acht voor het examen op een havo of een v niveau, maar ze kunnen helaas uh, die taal niet gebruiken in het buitenland. Ze kunnen wel een tekst lezen, maar communiceren kunnen ze niet. En daar gaat het mis. 1600 watt Millimeter. Millimeter, ja. Genau. Dat stuk wat hieruit raakt, uitstekende deel, is also. Welke vakken heb je nog meer in het Duits gekregen die niet het vak Duits zijn? Uh, Perskunde, adreskunde, is. techniek, gym. Gym zelf, oké. Okay. Hebben jullie nog te maken met de ja, Welbekende Duitse vooroordelen dat Duits is lelijk. Uh... Oh, zo vaak op verjaardag. Ja, uh, waarom niet tweetalig Engels? En dan zeg ik meestal ja, omdat het bij ons op school geen uh, tweetalig Engels is. Maar ook ja, Duits heb je gewoon ook heel veel aan. En Engels leer je toch wel. Want dit is de interessante vraag. Wie van euch had die oplossing al gevonden ohne die bemerking die hier in rood geschreven staat? Even naar de wiskundeleraar. U moet dan opeens. Wiskunde ook in het Duits les gaan geven. Was dat een opgave of, of bent u Duits? Eh? Uh, nee, uh, het was eigenlijk geen opgave dat te leren, want mijn vrouw is zo gelukkig een Duitser. En deswegen spreek ik al een enige jaren Duits, heb ook in Düsseldorf gewoond. Ja. Meneer Stelen, hoe, hoe doet u dat als coördinator? Waar, waar komen de leraren die geen Duitse leraar zijn vandaan, maar die wel in Duits les moeten geven? Dat zijn leraren die gewoon de, normaal de middelbare school afgesloten hebben, al dan niet met Duits als vak. Ja. En met uh, dat startniveau gaan wij ze intern opleiden, zodat ze hun vak goed in het Duits kunnen geven. Uh, je moet als leraar wel schakelen, uh, want je hebt heel snel de neiging als wiskundeleraar uh, om het toch in het Nederlands uit te leggen, omdat je vreest dat de leerlingen het minder goed begrijpen. Ik, ik word geconfronteerd met minder goede resultaten van de klassen die ik heb. En dan... Ja, ja daar moet dus een, een keuze in gemaakt worden. Wil je dat je leerlingen aflevert die Duits kunnen spreken of die goed wiskunde maken? Het liefst beide. Ja. Maar uh, helaas betekent het vaak een, een keuze. Dank dat ik. Uh, oh, dank dat ik de les vol mocht maken. Of niet of Tjus. De Dag van de Duitse Taal is een initiatief van de actiegroep Duits. Dat is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties... ter bevordering van de Duitse taal. En daar horen ook ambassadeurs bij, zoals minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... presentatrice Linda de Mol en zanger en cabaretier Herman van Veen. En die is nu aan de telefoon. Dag meneer van Veen, goeiemiddag. Hallo, goedemiddag. Zij u gelijk ja toen u hiervoor gevraagd werd? Ja, ja. Duits nou, is een uh, verbluffend mooie taal. Ik werk er al uh, 25 jaar in. Gebruik die taal, uh, doe elke drie jaar een grote tour van zo'n 100 tot 140 concerten. Ik ben nu ook in Duitsland. Ik rij nu in de buurt van Hannover op weg naar Braunschweiss. We vanavond spelen voor uh, ja, een paar duizend uh, vrolijke mensen. Ja, Heeft u daar extra voor gestudeerd eigenlijk? Uh, goed... Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik heb het op school gehad en uh, er was uh, toen geen populaire taal. En ik ben eh, toen ik een jaar of 25 was, uh, zijn er een stel gasten geweest uit Duitsland die ons in Carré zagen en zeiden van lijkt het u niet leuk uh, ook naar Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland te komen. Nou, dat leek me leuk en dat doe ik dus nu uh, al, ja, ja, ik net zeg, 25 ja. jaar. Ja. Ja. Ja. Maar is het niet lastig dan om, want ik, ik neem aan dat u het gewoon in het Nederlands dat schrijft in eerste instantie en, en dat dan misschien naar Duitsland Ja, taal? inmiddels niet meer. Inmiddels niet meer. Oké. Okay. Dat is wel die eerste 20, 20, 25 jaar. Maar nu schrijf ik het allemaal ook in het Duits. Ja. Ik heb het gewoon onderweg geleerd. Ja. Want, uh, ja goed, dat is een beetje flauw misschien. Want ze zeggen altijd, ja, Duitsers hebben geen humor. Dus ik bedoel, ik, ik, het lijkt me zo lastig om een grap... die dan in Nederland wel, zeg maar, aanslaat... om die dan naar Duits te vertalen. Ja, maar dat, ik geloof niet dat je dat doet. Ik, uh, uh, A, ben ik niet zo'n grappenmaker. Uh, uh, uh, dingen... Het uh, is heel erg moeilijk om... Uh, iets dat grappig is in Nederland... in welke talen, ik doe dat ook in het Frans en het Engels... dat kun je eigenlijk vergeten. Omdat uh, de herkenning van... en zeker dat wat ik doe zo typisch Nederlands is... dat is heel lastig, dan moet je heel veel uitleggen. Ja. En je kan in het Duits kun je niet zeggen... we gaan een gezellig kopje koffie drinken... of zullen we een ommetje maken. Ik zou niet weten hoe je dat uh, uh, zou moeten zeggen. Ja. En dat heeft een volledig andere... Uh, dus, dus je schrijft de dingen vanuit deze werkelijkheid. U schrijft gewoon, uh, laten we zeggen, op, op, uh, op de Duitsers. En, hebt u het gevoel dat de houding van uh, Nederlanders ten opzichte van het Duitsland veranderen is? Want vroeger waren er gewoon ja. mensen die weigerden om Duits te praten. Ja, dat is ook, uh, dat is ook niet alleen maar onbegrijpelijk. Uh, uh, nee, natuurlijk is dat fenomenaal veranderd. Uh, uh, die oorlog uh, is inmiddels 68 jaar geleden... En, en uh, daar is natuurlijk fenomenaal veel veranderd. En ook niet in de laatste plaats door uh, grote sportevenementen. Waardoor mensen toch dat land op een andere manier op zijn huidige manier hebben leren kennen. Ja, zeker met dat WK toen in Duitsland. Daar hebben ze echt ja. uh, goede zaken gedaan, ja. he, naar buiten toe. Ja. ja. Zeker. Um, ja, u bent op dit moment weer in Duitsland. Uh, en, en dus ja. eigenlijk om dus zoveel jaren een tournee daar. Elke drie jaar uh, uh, reizen we van Wenen tot uh, Berlijn enzovoort. En daar ben ik gewoon uh, drie jaar van huis. Uh, elke, ja dan doe ik drie voorstellingen per week ongeveer, los van de, van de vakanties. En ik doe dat met ongelooflijk veel plezier. En uh, ik heb hier een, uh, of wij moet ik eigenlijk zeggen, we hebben hier een fenomenaal trouw, Almaar groter wordend publiek. Omdat ja, ook door Alfred Jodocus kwak, wat hier natuurlijk uh, ja. een hele grote eend geworden is. Ook die nieuwe generaties. Uh, gelukkig ook, uh, ja, dat is in Nederland ook het verhaal. Dat, dat, daar ben ik rijk mee. Ja. En ze weten wel nog steeds dat u een Nederlander bent. Dat gaan ze nooit vergeten, want ik heb natuurlijk een uh, formidabel accent, en dat, uh, <laughs> <laughs> dat, dat gaan we ook niet. Uh, dat ga ik ook niet willen kwijtraken. <laughs> nee. Oké, okay. nou ja. veel spaas daar in Duitsland. En uh, okay, dat, ik dank, lijk dank dat u even de telefoon kwam. Oké, okay, Herman van Veen was dat. Dit is Radio 1 lunch. Ja, gisteren ook al gezegd, hè? nu zijn de laatste cijfers bekend. Ik zei gisteren nog iets, iets meer dan 600.000 werklozen. Intussen zijn het dus 640.000. We hebben al die bezuinigingen. Het is wel eens makkelijker geweest om een nieuwe baan te komen. Maar er is hulp op komst. U krijgt misschien geen antwoord op uw sollicitatiebrieven. Uh, misschien wilt u weten of u in deze tijden wel loonsverhoging mag of kunt vragen. Of uh, hebt u iets waar u heel onzeker over bent met betrekking tot uw werk. Nou, onze experts staan voor u klaar. We hebben dat lunchwerkplaats genoemd. Die mensen zitten daar nu uh, allemaal extra cursussen te volgen en zo. Maar dat zijn allemaal deskundigen die kunnen u helpen om antwoord te geven... op de prangende vragen die met uw werk te maken hebben. Hebt u zo'n vraag, mail die dan naar lunch@ncv.nl En wie weet komen onze experts u te hulp. Lunch in de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is Ingrid Konings. Ze is al de hele week bij een internationale oefening op en rond de vliegbasis Leeuwarden. En Ingrid wacht daar F-16 vlieger Gert-Jan op na een luchtgevecht. Ik ga hem nou eruit halen en ik ga even vragen hoe het vliegtuig is. Mooi. Hoe is het vliegtuig? Het vliegtuig is perfect. Mooi. Mogen we graag over. Je bent nou net eigenlijk aangekomen. Je, hoe voel je, je dan nu na zo'n uh, vliegtuigoefening? Uh, enigszins uh, vermoeid. Maar het is wel goed gegaan. Het plan is gegaan zoals we gewild hebben. En uh, ja, nu moeten we ons eigenlijk haasten voor de diebrief. Het tweede gedeelte van de missie. Hè, waar we gaan nabespreken tot een uurtje of uh, vijf. Het is nu twaalf uur. Hoe de missie gegaan is. Uh, en dat, uh, ja, dat gaan we in te treuren doen om alle fouten te bespreken en morgen beter te doen. Uh. En hoe heb jij het nu in de lucht gedaan vanochtend? Nou, dat hoor ik dan ook. Ik hoop vrij goed. Ik denk dat het ook wel goed gegaan is. We hebben onze, onze missie was om het luchtruimte te verdedigen tegen de vijand. Een stuk of twintig waren er. En we hebben, zover ik weet, niks doorgelaten. Maar dat merken we pas in de diebrief natuurlijk. Misschien is er ergens eentje tussendoor gesnikt. En hoe lang ben je in de lucht geweest nu? 77 minuten. We gaan dit pak uitdoen wat ik nu aan heb, het overlevingspak... Wat voor pak is dat precies? Ik heb een, uh, een overlevingspak aan. Een, het noemen wij een plonspak. Dus als je in het water valt, waar het wat koudig is... dat je het uh, kan volhouden tot je gered wordt door de helikopter. Dus eigenlijk is het gewoon een, uh, een dry suit, zoals je misschien wel kent. Uh. Dag jongens. Hoi. Hoi ja. Hoe is dat voor jou als vlieger? Ik bedoel, je zou dit het liefst natuurlijk iedere dag willen doen. Nou hoeft ja. dat gelukkig niet, omdat we in een wereld nu leven... althans Nederland, dat dat niet nodig is. Maar hoe is dat voor jou, omdat het je werk is? Het is lastig om te bepalen welke toekomstige conflicten we ingezet worden. Dus daarom trainen wij tot een best wel hoog geweldsniveau... om, als we daar gevraagd worden door de politiek, dat ook daadwerkelijk kunnen doen. En daarom moet, dat heeft een hele lange aanloop en uh, opleiding benodigd. En daarom trainen we dit nu ook. Maar het kan dus gebeuren in jouw carrière dat je dat nooit mee gaat maken? Dat zou, uh, het zou best zonde zijn. Maar misschien goed voor de, voor de wereld, ja. Maar... Uh, Zie je het als een, een profvoetballer die wil niet alleen maar trainen, die wil ook wedstrijden spelen. En zo is het net bij ons. Maar dat lijkt me wel lastig, want wedstrijden spelen in jouw geval is wel iets anders. Dat is inderdaad zo, maar het is iets wat we, waar we goed op voorbereid zijn en wat we ook goed kunnen denk ik. Dus ja, we zijn niet bang om het daadwerkelijk uit te voeren. Ik ben even weg van het terrein van de luchtmacht, want ik zag een spottersberg... ...waar echt, nou zeker 50 tot 100 spotters iedere dag staan om te kijken naar de oefeningen. En naast me staat Ronnie Jansen in alle vroegte uit Almelo vertrokken vandaag. Dat klopt. We staan met z'n allen gekluisterd om de scanner. Volgens mij gaat het beginnen. Wie gaat erop stijgen? Ik denk, als het goed is zijn dit de Nederlandse f Allemaal de camera's gereed? Jazeker. Nou gaat er één take off. Kun je ineens in één zin de kick uitleggen van dit fotografeer, van het spotters zijn? Actie. Actie, uh, geweld, uh, de kracht van, uh, van een straaljager. Een F-16. Al mooie plaatjes? Geweldig. Dan komen we weer aan op een ander gebied, op de vliegbasis. Uh, jij gaat nu de trap op, ik mag niet mee. Kan je uitleggen waarom niet? Ja, we gaan nu naar boven. En De bovendieping is een, een restricted area, zoals we dat noemen. Daar mogen alleen mensen komen die uh, ja, gekleerd -ge zijn. En wij gaan nu uh, de, de missie bekijken. En ja, er zitten toch wat dingen, uh, staatsgeheimen bij... die we niet willen dat die uh, op de radio of op de tv komen. Dus uh, ja, dan mag je helaas niet meer naar boven. En wat voor geheimen zijn dat dan bijvoorbeeld? Nou ja, bijvoorbeeld wat voor tactieken wij uitvoeren. Hoe wij uh, formaties vliegen. Wat we met onze radar doen. En uh, dat soort dingen. En het is... Uh, het is lastig aan te geven wat nou precies het geheim is. Maar in principe overal willen we daar liever niet de media bij hebben natuurlijk. Helder. Ja. Succes. Dankjewel. Morgen hoort u trouwens hoe Ingrid zelf uh, de lucht in gaat. Dat is morgen. Dit is Radio 1. En dit is nu dus het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. De coalitiepartijen VVD en PvdA vinden het nog te vroeg... om conclusies te trekken over de positie van staatssecretaris Teven. Dat bleek tijdens het Kamerdebat over de kwestie Dolmatov. De Russische asielzoeker die zelfmoord pleegde... terwijl hij onterecht in de cel zat. Tot nu toe zeggen alleen de SP en de Partij voor de Dieren... expliciet dat Teven moet opstappen. Het gaat de goede kant op met de financiële stabiliteit in Nederland. Dat schrijft de Nederlandse Bank in een halfjaarlijks rapport... Banken staan er beter voor en hebben hun kapitaalbuffers opgehoogd. En een risico is nog wel het grote gat tussen de spaarsaldo's en het uitgeleende geld van banken. Banken in Nederland hebben ruim 440 miljard euro meer uitgeleend dan ze aan spaargeld hebben binnengekregen. De Jannes Vermeerprijs gaat dit jaar naar architect en essayist Rem Koolhaas. Hij krijgt de prijs vanwege zijn enorme betekenis voor de architectuur en stedenbouw. Koolhaas ontwierp in Nederland onder meer de kunsthal in Rotterdam... en het Nederlands Danstheater in Den Haag. En in het buitenland was hij, met zijn architectuurbureau meer verantwoordelijk voor de Nederlandse ambassade in Berlijn... en de Chinese televisietoren in Peking. Dat is het belangrijkste nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum... twee kilometer na een ongeluk. De rechterrijstroken staat dicht... En op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Haarlem en Knooppunt Koenplein, ook daar twee kilometer file. Bij de spoorwegen is er vertraging, want uh, tussen Den Bos en Os rijden geen treinen na een aanrijding. En van en naar uit geest rijden ook geen treinen. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Willem-Alexander heeft geen moeite met een ceremoniële functie als koning. Als de Tweede Kamer daartoe besluit, dat zei hij gisteren in het koningsinterview. Dus zelfs het ultieme symbool van het ceremoniële koningschap... het lintjesknippen, kan heel inhoudelijk zijn. Na de opmerking van Willem-Alexander over zijn mogelijke ceremoniële rol... ligt voor de Tweede Kamer de weg vrij om aanpassingen te doen. Alhoewel de politieke verhoudingen waarschijnlijk een wetswijziging tegenhouden... Voorlopig althans. Moet de koning een rol houden in het politieke proces of is het tijd om de koning buiten de regering te plaatsen? Ik ga erover doorpraten met vvd prominent en historicus Arend Jan Boekenstein. Goedemiddag, meneer Boekenstein. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord graag, ja of nee. Hier komen ze, de keuzes. Willem-Alexander moet de formatie leiden. Ja. Lindenknippen kan best inhoudelijk zijn. Nee. Het verdeelde Nederland heeft een koningshuis hard nodig. Ja. Goed, dat zijn die keuzes. Dan zometeen de stelling. En ik roep onze luisteraars ook op om te stemmen. Dat gebeurt al massaal op de site. Ik zie dat het nu 50-50 is daar, dus dat is wel bijzonder. Dat hebben we niet zo heel vaak. De stelling luidt, Willem-Alexander moet, uit... nee, Willem moet deel blijven uitmaken van de regering. En bent u het nou eens of eens met die stelling? Sms dat dan naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website. En twitteren, doe dat dan wel met Hekjesstandpunt. En dan tellen wij straks alles op en hebben we een mooie tussenstand. Meneer Boekenstein, wat zegt u eigenlijk tegen die stelling, eens of oneens? Ik ben het er hartstikke mee eens. En ik heb daar drie opmerkingen over. Moet je kijken, als je het zou veranderen... Hè, zou je zou, zou gaan naar een koning als lintjesknipper... dan wordt het sprookje... Hè, achter de troon, het geheim achter de troon, uh, wordt dan ontkracht. En dat zal op termijn ertoe leiden dat we de monarchie verliezen. Nu zult u misschien zeggen, nou, dat vind ik niet erg. Ik ben republikein, ik kan best zonder monarchie. Maar er zijn twee hele nieuwe, moderne argumenten waarom een monarchie eigenlijk heel verstandig is in, de, in het huidige tijdsgevricht. Vroeger was dat natuurlijk hè, de eenheid, god, vaderland en uh -huh. uh, en oranje, dat, ik denk dat dat nu minder speelt bij veel mensen die nu luisteren. Maar er zijn twee nieuwe argumenten. De eerste is, wij leven in een, uh, in een tijdsgevricht dat uh, globaliserend is... En, en ook heel veel uh, tegenstellingen ziet. Dan is een, eenheid, uh, nation, een symbool van nationale eenheid hè, en een bezielend verband... zou ook niet zomaar weggooien... En de koning kan daar een rol bij spelen. En de tweede is, en dat is heel interessant... onze grondwet daar is diep over nagedacht. Het is eigenlijk een heel mooi systeem. Hè? De ministeriële verantwoordelijkheid betekent dus... dat de minister verantwoordelijk is... voor alle uitspraken en het handelen van de koning. Ja. Nou, Als je een ceremonieel eh, koningschap maakt... dan betekent dat dus dat daardoor de ministeriële verantwoordelijkheid onder druk kan komen te staan. Want dan kan namelijk nou, de koning... Is dan, mag dan veel vrijer spreken. Hij voelt zich ook vrijer, want hij heeft geen politieke invloed meer. Terwijl die ceremoniële verantwoordelijkheid nog wel geld. Precies. En dan stel je nou eens voor, hè? ik noem maar iets wilds. De koning zou zeggen, van, ik vind dat we meer geld moeten uitgeven... aan defensie of aan ontwikkelingssamenwerking. Dat zou dus in het oude systeem... Een enorme crisis gelijk geeft. dat is Maar als een ceremoniële koning zou hij dat gewoon losjes bij Paul Wittebal. als het ware, kunnen neerleggen. Dus ik vind dat daar niet zo goed over nagedacht is. Dit is wat u betreft. Dus laten we zeggen, in de argumentatie om het wel te houden zoals het nu is. is het eigenlijk een drietrapsoleket. Want u zegt eigenlijk van. als je begint met hem alleen maar een linten knippen te maken. dan is het aanzien gelijk weg. en dan vallen die andere dingen eigenlijk ook allemaal in het niet. Ja, je moet dus beseffen. als je dit in gang zet, dan is het zeer wel denkbaar dat de monarchie daarmee op termijn zal sneuvelen. En dat vind ik jammer, omdat ik het zo interessant vind... dat er in het huidige tijdsgezicht eigenlijk hele goede argumenten... nieuwe argumenten zijn om het de monarchie te behouden. Ja. Uh, maar goed, hij zei zelf eigenlijk toch gisteravond ook van... nou ja, als, als mij dat dan wordt opgedragen door de Kamer... dan doe ik het ook wel gewoon. En, en zelfs uh, linten knippen kan nog inhoudelijk zijn, zei hij ongeveer... Nou, kijk, daar kan je dit over zeggen. De koning, natuurlijk, in, als, de, als het parlement iets beslist, dan zal de koning daarnaar moeten luisteren. Dat was natuurlijk een keurig antwoord uh, van de koning. Het tweede is, natuurlijk, uh, wat hij bedoelde was: als ik dan een beetje strategisch het lintenknippen kies, dan uh -huh. heb ik daar nog een inhoudelijke invulling. Daarvan zou ik willen zeggen: het lijkt mij toch niet uit te sluiten dat als een koning alleen een lintenknipper zou zijn, dat daarmee ook de legitimatie van het koningschap en ook de. De waardering en de achting van mensen daarvoor zou kunnen dalen. Weet he? je, Heldering schreef vroeger, uh, de columnist, ik nog elke week mis: van. als je het geheim achter de troon weghaalt, als je het sprookje onttovert. He? Ja, dan is het op termijn natuurlijk toch uh, de duurzaamheid van de monarchie ja. in het geding. Want het andere punt wat u aanhaalde, namelijk het, het binden, zeg maar. He? Dus het, het koninkrijk bindt ons allen, het, het, het volk. Uh, dat, dat, dat kan dan toch ook nog wel in die rol. Dat kan, in Zweden gebeurt dat ook. Maar ik denk toch dat het sterker is uh, als uh, de, de koning ook lid van de regering uh, nou, blijft. Even over de macht hè, van, de, van de vorstin, uh, want die hebben we nog voorlopig op dit moment. Uh, ja, daar doen allerlei verhalen over de ronde, er wordt heel geheimzinnig over gedaan. Is, is dat wel terecht? Want dat is natuurlijk het bezwaar van veel mensen. Die zeggen, ja, we, willen dat, we willen daar meer over weten, het moet democratischer. Nou kijk, de grondwet is eigenlijk heel mooi... want het is duidelijk dat de koning eh, onderdeel is van de regering... Maar, maar de koning is onschendbaar. En dat betekent dus dat de ministers overal voor verantwoordelijk zijn. Met andere woorden, stel je voor dat de minister-president... bij de koning maandagochtend op bezoek is... en de koningin eh, wil, zich er, wil zich bemoeien met het overheidsbeleid... Dan zal de minister-president natuurlijk zeggen van uh, ik wil u even aan de grondwet herinneren. Uh, daar ga ik over. Dat neemt niet weg dat de koningin natuurlijk wel allemaal ideeën mag ventileren. Dat mag natuurlijk. Hè? Ja. Met andere woorden, ik vind eigenlijk ook, of, weet je, ook die kabinetsformatie bijvoorbeeld, en er wordt dan nu gesuggereerd, dat is veel beter dat de Tweede Kamer het doet. Dat kon overigens al want door we, die motie komt van 1971. Nee, nee, precies. Want bij de laatste formatie ja. is Beatrix eigenlijk buitenspel gezet. Ja, en ik, ik zou zelf dus zeggen, denk er nou eens dieper over na. Stel je voor, we hebben hele bloedige verkiezingen... waar iedereen elkaar voor rotte vis uitmaakt. Nou, dat is niet ondenkbaar, toch? Nee. Is, is het dan zo dat de Kamer in alle omstandigheden in staat is... om uh, procedureel heel netjes met elkaar te gaan praten... voor de kabinetsformatie? Zou het niet zo zijn dat als je dus procedureel langs de koningin gaat, die daar een keurig verslag van uitbrengt... dat is volkomen transparant, dat het eigenlijk ons wel helpt... om zo'n kabinetsformatie heel degelijk te laten verlopen. Oh. Kijk, ik ben hier genuanceerd. Hè. Dat ging de laatste keer goed. Ik zou zeggen, ja, Kamer het ja, deed. Ja, iedereen is heel tevreden over, toch? Ja. Zeker, maar het is absoluut niet zo dat het altijd goed zal lopen. Want de politiek is natuurlijk altijd verdeeld over dingen. En dan is dus een soort onafhankelijke procedurele arbiter... notabene vastgelegd in de grondwet en ook uh, geborgd. Is helemaal niet zo gek nee, en dat toch? is de koning. De vraag werd ja. Willem-Alexander gisteravond natuurlijk ook gesteld. En hij, ja, logisch gaf hij daar geen antwoord op. Van, is het nou uh, uh, ja, is dat toch een foutje geweest in de, in de, in de formatie, dat, dat de koningin daar niet bij betrokken is geweest. He? Gezien de problemen die er nu zijn, minderheid in de Eerste Kamer en noem het allemaal maar op. Uh, wat vindt u eigenlijk? Had dat een rol gespeeld, denk u, als zij er wel uh, heel uh, zoals vroeger bij betrokken was geweest? Nou, dat, dat is pure speculatie, dat weten we niet. Maar mijn punt is gewoon heel simpel: uh, de politiek is zo verdeeld dat ik het zeer wel mogelijk acht dat het uh, in het vervolg nog eens een keer misgaat. Juist omdat je eerst elkaar voor rotte vis uitmaakt... en daarna je constructief moet gaan opstellen. Dus ik vind dus, ook al ben je nou monarchie of republikein... en dat maakt eigenlijk niks uit. Ik vind zo'n rol van een onafhankelijke procedurele arbiter... vind ik eigenlijk heel interessant. Ja. Van Koningin Betris is het toch min of meer wel bekend dat hij wel uh, de politiek uh, ja, daar graag mee bezig is. die wel goed volgt en zo. Hebt u het idee dat dat met Willem-Alexander ook zo is? Ik was eigenlijk wel onder de indruk uh, gisteren van dat gesprek. Ik, uh, ik zag een hele ja, uh, zelfbewuste man zitten die heel duidelijk nagedacht heeft over dingen. Hij zal het ongetwijfeld anders doen dan zijn uh, moeder. Maar. Uh, Weet je, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat als je koning bent... en dat je dan uh, zelf gaan, zou gaan alleen maar voor de ceremoniële kant. Je ontvangt toch de minister-president. Dan mag je toch bepaalde uh, problemen gewoon bespreken. Dat kan toch in alle openheid gebeuren. Maar hij zei bijvoorbeeld gisteren, uh, hij zei niet gelijk... van, nou ja, die politiek vind ik nou bijvoorbeeld heel interessant. Hij uh, zei van, ik, ik wil me bijvoorbeeld meer in gaan zetten voor de sport. Nou ja, dat, dat, dat, dat is zijn goed recht. Het is wel zo, en... en uh, maar dat heeft de koning ook helemaal niet gezegd. Hè? Van, uh, uh, ik, ik ga voor dat ze de meer koningschap. Hij zei alleen maar van als de democratie dat ja. beslist, dan doe ik dat natuurlijk. Ja. Hè? Ik denk zelf uh, dat hij dat zou betreuren als dat zou gebeuren. Toch wel? Nou, dat, dat lijkt me toch, dan wordt je, je, je, je taak wordt toch minder interessant. Ja. En bovendien ziet hij misschien ook wel het gevaar van, uh, dat je er uiteindelijk toch de monarchie. Uh, dunner en schraler maakt. Waarom zou je nog eerbied hebben voor een koning... als het alleen maar een lintenknipper is? Maar, maar heeft hij dan zijn eigen positie niet een beetje ondermijnd gisteren... door het ook zo expliciet te zeggen? Nee hoor, het was keurig democratisch... en keurig in, in lijn met de grondwet. Dat was prima. Ja. Um, ja, goed, maar ik hoorde vanmorgen al iemand van de SP op de radio zeggen... nou ja, dit is mooi, uh, we gaan eerst even die uh, inhuldigingen zo af doen... en daarna gaan we er toch eens naar kijken... en dan moeten we maar eens vragen of hij uh, de zaak in gang wil zetten. Dus het begint ja, maar, er is, maar er is geen meerderheid uh, voor. Hè? Bovendien zou je er een grondwetswijziging nodig voor moeten hebben. Dus twee derde. Ja. En tussentijdse de verkiezingen gaan zo maar door. Nee, ik, uh, ik denk dat dat er niet gaat gebeuren hoor. Het gaat er niet van komen. Nee. En nog even over dat, uh, die, die ceremoniële uh, verantwoordelijkheid. Hè? De, de, de, de koningin, of nee, de koning dus straks. Uh, als we die zouden hebben, ceremoniële koning... dan, uh, dan hoeft hij ook niet meer onder die ministeriële verantwoordelijkheid te vallen. Dan kan hij dus allerlei vreemde dingen gaan zeggen. Precies. Precies. En is dat nou, is dat nou gewenst? Nou, u, u, u weet daar dus alles van. Nee, nee, maar daar kunnen we toch gewoon academisch over praten met elkaar? En alle vrijheid en alle openheid. Zeg je voor dat een koning dan gewoon gaat zeggen van... De nou, ik vind dat het drugsbeleid in Nederland anders moet. Dit is toch een hoogst ongelukkige figuur? Ja. Kijk, Torbekke heeft niet voor niets die ministeriële verantwoordelijkheid... en dus ook de koninklijke onschendbaarheid bedacht. Ik vind het eerlijk gezegd onbegrijpelijk... dat partijen die nu uh, zeggen voor een ceremonieel, ceremonieel uh, koningschap te zijn... en dat is dus de... SP, de PVV, GroenLinks, ook D66... ik moet daar nog eens ernstig met Pecht wat over spreken... en de Partij voor de Dieren... dat die dus helemaal niet beseffen... dat dat grote consequenties kan hebben... voor een kernstuk van onze grondwet. En dat is de ministerie verantwoordelijkheid. Ja. Um, nou, uh, dat is duidelijk wat u vindt. We gaan naar onze luisteraars... en ik kom zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Arjan Boekenstein, historicus, maar uh, tevens uh, VVD-prominent. Um, Willem-Alexander moet deel blijven uitmaken van de regering. Dat is de stelling. Ruim duizend mensen hebben gestemd, bijna. Ja, 1100. 52% eens met de stelling 48% oneens. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, ja, met wie? Ja, met, met Jan Zekker, hallo. Zeg het uh, maar. Ja, ik vind dus niet dat hij deel moet uitmaken van de regering. Uh, wel om reden wat voor mij erg moeilijk is... dat uh, hij trouwt met iemand uit Argentinië... En op dat moment wordt hij dan plotseling, uh, zij wordt dan plotseling onze koningin. Stel ah. voor dat hij uh, zaken overlegt met haar, wat hij ongetwijfeld zal doen. Dan zeg ik ja, daar heb ik dus, uh, heb ik dus grote moeite mee. Ja, maar dat is een aanspreektitel, hè, die koningin. Ja, maar goed, het is. Uh, het, uh, ja. Zij zal het best heel goed doen, maar ik, uh, we hebben eigenlijk al buitenlandse inmenging genoeg. Zo, dan ga je wel teruggaan naar het Pins en zo, Maar uh, ik, ik zeg alleen, ik heb er grote moeite ja. mee. Nee, duidelijk. Dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik er al? Zeg hem maar. Hey, ik ben volledig voor de stelling. Uh -huh. uh, zeker gezien na uh, gisteravond de presentatie die hij geeft samen met zijn echtgenoot. Dat uh, geeft een heleboel vertrouwen. Uh, je kan uh, denken van, nou, hij weet waar hij over spreekt. Hij heeft een mooie tijd gehad om zich voor te bereiden. En ik denk dat we zeker geen ceremoniemeester van moeten maken. Uh, geef hem wel in ieder geval de mogelijkheid om het politiek in de gaten te houden. Dat hij daar een vinger in de pap blijft houden. Dat hij kan zeggen van, hé hey, luister, ik stel jullie nou wel voor. En, maar ik heb ook nog het een en ander te vertellen. Kijk maar, grondwettelijk of weet ik welke manier. Daar heb ik niet zo op aan gedacht. Maar het is wel zo dat het... Heel erg belangrijk is dat iemand. met bij zijn. Uh, zonder enige politieke ja. binding. wat dus in ieder ja. geval uh, Alexander is. daar ook een uh, oogje op houdt. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag, met de hazen uit Reda. Ja, de stellingen van meneer Boekestein, die vind ik uiteindelijk toch wel overtuigend. Hè. Door, deel uit, door hem deel te laten uitmaken van de regering... hou je als het ware één uh, al iets in de hand. Uh, een vinger aan de pols en het kan niet zo zijn... dat hij dat in het andere geval, uh, dat hij dan bij Paul Witteman... of uh, welk programma dan ook, zomaar iets zegt... zonder dat verdere minister verantwoordelijk is. Ja, oké. Okay, dank u wel. Ja, graag gedaan. Um, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met mevrouw Van der Heuvel. Ik ben het ook uh, volledig eens met de stelling. Ik denk dat we Willem-Alexander en Maxima niet tot blinde uh, moeten maken. Daarvoor hebben ze ook een... ...te brede opleiding gehad en dat zou dood en dood zonde zijn. Helaas is het tegenwoordig zo dat de politici denken dat ze zelf enorm briljant zijn... ...en de zon niet meer in het water kunnen zien schijnen. Mm -hmm. De bevolking, het de grootste deel van de bevolking, die denkt daar heel anders over. En zeker na het interview gisteravond kwam Willem Alexander en Maxima... ...die kwamen er eigenlijk heel, heel goed uit. Dank u wel. wel, goedemiddag. Ja, goeiedag, Antwerpen Schuitenmaker uit Nijmegen. Ik wou eigenlijk zeggen dat ik uh, prins Willem-Alexander gisteravond helemaal niet heb horen zeggen dat hij uh, voorstander is van een ceremonieel koningschap. Nee. Hij heeft uh, alleen gezegd dat hij, uh, ja, dat hij een wet die op democratische wijze tot stand komt, zou ondertekenen. Ja, als, inderdaad, dan, kon het dat, niet anders. zo heeft hij het ook gezegd. En als de Kamer, als, stel dat de Kamer dat zou besluiten, dan, dan legt hij zich daarbij neer. Het zou ja. inderdaad meer nieuws zijn als hij zou zeggen, dan leg ik me er niet bij neer. Nou ja, dat, dan zou het echt nieuws zijn. En, <laughs> maar dan zou hij ook zijn mond voorbij hebben gepraat. Ja. En dan zou het helemaal nieuws geweest zijn, inderdaad. Ja. Ja. Maar goed, goed, hij zei dus eigenlijk wel van. Hij had ook niks kunnen zeggen, natuurlijk. En uh, nu heeft hij toch ook een beetje ons op het spoor gezet: van oh ja, dat kan dus ook nog. Ja, nou ja, goed, dat is ook logisch dat hij dat kan zeggen. Maar naar mijn idee heeft hij niet gezegd. Heeft hij eigenlijk het enige gezegd wat hij had kunnen zeggen? Uh, dat, uh, dat hij uh, alle wetten die op een democratische wijze tot stand komen, ja. dat hij die ondertekent. Vindt u dat hij deel moet blijven uitmaken van de regering? Ja, dat vind ik wel. Uh, of je moet het afschaffen? Een van de beide. De, de, hele, de, de hele monarchie afschaffen. Ja, of je moet zeggen we gaan worden een republiek of een koningschap op deze manier. Maar niet zo'n tussenvorm? Nee, want dan, dan, dan gelden de argumenten die net ook wel werden verwoord. Ja. Dat hij juist eigenlijk meer zeggenschap krijgt en meer invloed. En dat zou je niet moeten willen naar mijn idee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met uh, Ralf maar aan het goedemiddag. Ja, ik sluit me helemaal aan bij, uh, bij de vorige spreker en ook de heer zijn uiteraard. Ik vind, uh, je hebt een koning die uh, niet een koning voor spek en bonen. En dat, uh, dat, uh, dat kan je beter afschaffen. Iemand die ook, en dan was er, is, was er gisteren zo'n, zo'n kabaal over, wat die verdient allemaal. Nou, dan denk ik, moet iemand voor acht, ruim acht ton, moet die lintjes gaan knippen. Dat, dat, op zijn minst kan je dan, dat waar laten maken. Dat, kijk, dat vind ik ook wel, met, uh, met die de dus snelste nou secondante. Dat, daar hebben we samen een leuk salaris voor. Ja. Rindje ja. knippen, dat is iets. Nee, het is net wat de vorige spreker zei. Je hebt een voorwaardig koningschap of je hebt je hebt niks. Maar dan, dan, als dat eventueel ter orde komt, dan zeg ik, nou dan maar niks. Ja. Maar nee, het, iemand die, die. het is ook van mijn idee een stabiele factor. Mag in deze tijd ook wel eens uh, meewegen. Dat uh, met al deze wisselvallige pijassen die er nu aan de regering zitten, ik denk is het niet goed dat er een stabiele factor komt. En die, die, die hebben we al die tijd gehad. En ik denk dat dat, in, in, zeker in de ja. huidig, huidige situatie... dat het heel hoog nodig is dat er iemand in ieder geval is... die zich ergens ja. bij elkaar houdt. En, en u hebt vertrouwen in Willem-Alexander... zoals die bijvoorbeeld gisteravond overkwam in dat interview? Nou, eh, ja. Als ik dat optel, zeg ik ja. Ik ben op zich, ik ben helemaal niet zo koningsgezin verder, hoor. maar ik vind wel, als je een, een democratie hebt zoals wij die hebben... een constitutionele democratie vooral dan moet je daar verantwoordelijk mee omgaan. En dan, dan moet niet zo zoals sommigen doen van... Uh, gooi maar weg of laat die man maar... Nogmaals, ja. aan de zijlijn, daar hebben we, voor acht ton daar hebben we geen behoefte aan. Nee. Dank u wel. Ja, u, u zegt ook als u dat geld verdient... dan moet u er ook maar wat voor doen. En, en dat is eigenlijk ook wel zo natuurlijk. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ben ik nu? Ja, zeg maar mevrouw. Ja, Suzanne Dekker, Amsterdam. Ik bel even in, mevrouw, omdat ik... Uh de door van uh, de heer Boekenstein uh, zeer selectief en uh, niet erg uh, kloppend vond. Wat klopte niet aan? Um, um, uh, hij uh, rekent toe aan de regeringsdeelname aspecten die voor het Koningshuis zouden pleiten... en voor de duurzaamheid daarvan, waarvan ik vind uh, dat het meer het geval is als... Uh, ...de koning uit de regering gaat. Mm -hmm. uh, tenminste, dat laatste punt... ...vond ik het belangrijkste om even te maken. Ik, uh, daar wringt zich de erfelijkheid ja. uh, Dat een uh, niet gekozen... Ja, ...min of meer toevallig figuur... Ja. ...dan deel uitmaakt... ...op een prominente manier van de regering. Uh, en mijn tweede punt was eigenlijk... ...dat de heer Boekestein zo denegerend deed... ...ook over uh, dat er dan alleen maar... ...wat lintenknipperij over zou blijven. Dat doet totaal gerecht aan het feit dat de koning ook staatshoofd is. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de bondspresident in Duitsland... die kan, als hij inhoudelijk genoeg kaliber heeft... meer dan genoeg doen om de maatschappij ja. bij te sturen. Meer, meer dan alleen maar lintjes knippen, bedoelt u? En, uh, ja... Uh, ja. Uh, als de koning uit de regering is, dan is hij ook minder gebonden. Kan hij juist meer invloed in de trant die ook Willem-Alexander gisteravond heeft geformuleerd uitoefenen, samenbindend. En um, hij blijft staatshoofd, hij vertegenwoordigt het land in het buitenland. Um, ja. En hij heeft inderdaad tal van mogelijkheden ook... Ja. Bij okay. de selectie van de lintjes die hij doorknipt, ja, ja, okay. om te doen. Dus ik vind dat punt, okay. dat wordt erg gebachteliseerd. En dat Be zou juist, als hij uit de regering gaat, een uh, veel meer ja. Ja, toevoegende rol kunnen spelen. Uw punt is gemaakt, en ik ga dat gelijk doorkaatsen naar uh, Adrian Boekestein, want die heeft meegeluisterd, historicus. Um, nou, Meneer Boekestein, reageer maar even op dat laatste. Die meneer, mevrouw zet er een paar uh, argumenten tegenover waarom het juist wel kan. Ja, ik vond het een beetje moeilijk om het helemaal te begrijpen... maar als ik het goed begrijp... Dus het begon over de erfelijkheid, Van de erfelijkheid is niet goed. op zich afgenomen is die redenering heel helder. Hè? Ik vind ook dat koningschap is een middeleeuws instituut... en past totaal niet in de, bij de moderne tijd. En het idee dat je dus ook via geboorte daar komt, dat is raar. Maar daarom, juist omdat dat zo is... is het zo interessant dat er dus moderne, nieuwe argumenten zijn... waarom de monarchie ook in een moderne tijd heel belangrijk kan zijn... Nou, dan zie ik dat dus in het bezielende verband, en die eenheid. Maar ook in die ministeriële verantwoordelijkheid. Dat brengt me automatisch bij haar tweede punt. Zij zegt van, kijk, als de ceremonieel koning... kan juist ook, uh, blijft staatshoofd en kan in zijn lezingen... met meer vrijheid dan zijn mening ventileren. Ja, dat is misschien wel waar. Maar wat ook waar is, dat stel nou is dat er dan dus minder controle is van de, van, van de regering over wat het staatshoofd daar dan zegt... omdat die ministerie verantwoordelijkheid in het luchtledige blijft hangen... dan is het toch niet vreemd van mij, om op te merken dat dat een probleem zou kunnen zijn. Ja. Ik vind dus, met andere woorden, ik vind dus eigenlijk... de Torbekke constructie van de 1848, die koninklijke ja. onschendbaarheid... vind ik buitengewoon democratisch. Ja. Ja. Iemand zegt hier via Twitter, uh, kritische massa noemt hij of zij zich... Uh, we moeten het maar eens uh, een tijdje proberen met een absolute monarch... want de kiezer is een beetje te dom voor de regering. Ja, dat is. Uh, ik geloof niet dat dat zo'n Torbek, het had, zou dat niet erg weten te waarderen. <laughs> U leidt alles <altijd laughs> terug naar doorback, hè? geloof ik ja. vanmiddag. Um, hier nog iemand oneens. Um, um, ik, ik denk dat Willem-Alexander dan eindelijk gewoon eens kan zeggen... wat hij vindt, zonder dat hij zich in hoeft te houden. Ik ben voor het handhaven van een ceremonieel koningshuis... Uh, tegenover een republiek, geeft rust en is veiliger. Dat ceremonieel koningshuis dus. Maar dat is die tussenvorm dus eigenlijk. Dat is die tussenvorm. Ik vond het heel mooi wat andere mensen zeiden van of je kiest voor een republiek, er zijn hele goede argumenten voor om voor een republiek te kiezen, of je kiest voor een politiek koningschap. Als je kiest voor een koning als lintenknipper... dan is het toch zo dat de legitimiteit aan erosie onderhevig is en dat je het kwijt bent. En dat is jammer omdat er hele goede moderne argumenten zijn... en ook democratische argumenten zijn... om de koning lid uit te maken van de ja. regering. Uh, ondanks het gesputten van wat politieke partijen... Uh, maar dat is nu ook even, en dat is ook omdat ze er nu naar gevraagd worden... denkt u dat dat weer over zal waaien? Dat dit tegenwoordig een discussie is die we over een jaar misschien helemaal niet eens meer voeren? Nou kijk, weet je, je moet een beetje kijken hoe het ligt. Hè? Dus de PVV, SP, Groenings, D60 Partij van de Dieren... wil een ceremonieel koningschap. De PvdA wil inperking van de macht... maar heeft uiteindelijk die PVV-motie uh, niet gesteund. Ja. Dat is dus belangrijk. Hè? Dus met andere woorden, ik denk dus dat alles bij het oude blijft. Ik denk zeker dat de kabinetsformatie bij het parlement blijft liggen. Dat konden ze al overigens uh, sinds 1971 ja. doen. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het Koningshuis... is dus een heel modern instituut geworden. Hè? En ontwikkelt zich door de tijd ja. heen. In de 19e eeuw was het dus God, Oranje en Vaderland. Ja. Ja. En nu is het veel meer het bezielende verband. Dank, dat, uh, u mee, dank uh, dat u mee in, uh, in Stand.nl. Aard-Jan Boekenstein, we zitten aan de tijd namelijk. Uh, Willem-Alexander moet deel blijven uitmaken van de regering. Dat is de stelling. Het was zo straks 50-50. Nu 53% eens, 47% oneens. Dat heeft die Boekenstein er toch maar mooi bijgeklet. 1288 mensen hebben gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op www.stand.nl. Zometeen is het Dit is de Dag. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Morgen in... Vrijdagmiddag live. Paul Hanen. Die in het De Lamar-Theater gaat terugblikken op de kroning van Willem Alexander. Zangeres Sharon Den Adel van Within Temptation is gastresident. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Niet mede tussen vrijdagavond 7 uur en maandag 9 uur. Anders houden we elkaar maar aan het werk. Satire Mark Rutte, Ruth Lovers, Wim Kark, Jube Denial. En live muziek van Maison du Malheur. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Berliner Philharmoniker met Maris Janssons op zondagmiddag 12 mei. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl.